Twee uur. Het nos journaal Door Alt Megens. Het kabinet moet het besluit heroverwegen om hypotheken te beperken tot 100% van de waarde van een woning. Dat vindt de Raad van State. De maximale hypotheeksom is nu nog 106% van de waarde van een huis. En het kabinet wil dat geleidelijk terugbrengen naar 100%. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat huizenkopers te veel schulden maken.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 De, de politie is op 23 december uh, ter plaatse gekomen. Uh, daar troffen ze aan een, uh, een vrouw uh, in verwarde toestand met een uh, meisje van zeven jaar naast zich en een auto uh, in het water. Um, in die auto bleek een jongetje van twee jaar uh, te liggen en uh, dat jongetje bleek uh, overleden te zijn. Uit sectie is gebleken dat het jongetje al overleden was op het moment dat hij in de auto is gelegd door zijn moeder.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 Bij de goudroof werden 70 goudstaven met een waarde van 9 miljoen euro buitgemaakt. Bij huiszoekingen donderdag zijn volgens lokale media op Curaçao twee goudstaven gevonden. Bij invallen in de Verenigde Staten nog eens 30. De politie wil de berichten niet bevestigen. Voor de tweede keer deze maand is in New York iemand voor de metro geduwd. Ooggetuigen zeggen dat in de wijk Queens gisteravond een vrouw een nietsvermoedende man voor een aanstormende metrotrein duwde. De man overleed ter plaatse. Daarna vluchtte de vrouw het station uit. Eerder deze maand overleed in New York ook al een man toen hij voor een metro werd geduwd. In Rotterdam is de eerste gipsplucht van deze winter aangekomen met elf gewonde wintersporters aan boord. Het toestel kwam uit Innsbruck. De patiënten hadden onder meer botbreuken en knieproblemen. Het weer overal bewolkt, op steeds meer plaatsen regent. Het is 4 graden in het noorden, 7 graden in het zuiden. Morgen droog en vooral smiddag zonnige periode, dan wordt het 11 graden. Zondag wat lichte buitjes en minder zacht. Aan WB Verkeersinformatie op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Maastricht 2 kilometer. Al de hele ochtend en begin van de middag veel vertraging bij Arnhem. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat tussen knopend Velperbroek en 7 naar 6 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Verkeer richting Duitsland kan beter omrijden via Nijmegen over de A50 en de A73. Geeft ook veel vertraging de andere kant op. Tussen Afritbeek en Duiven staat 9 kilometer.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan een Goedemiddag. Welkom hier in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u van harte welkom bent om deze uitzending bij te wonen. Vandaag met Paul Snabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau... over de stand van het land en zijn strijd tegen het pessimisme in Nederland. Galit Boudou, schrijver van het schnitzelparadijs... recenseert onder andere de oudejaarsconferentie van Erik van Muiswinkel... Visser, u kent hem wel, van top op neemt het op voor straatmuzikant... in een debat met Paul Marcelje, raadslid voor D66 in Haarlem. Rubrieken van Frits Baren, Justus Van no, Bert Brussen. Heel veel satire, zoals altijd. En zoals altijd, prachtige live muziek. Dit keer, Mary Davis Jr. Vrijdag, vrijdag, het is vrijdag. Vandaag is het weer. Vrijdag, vrijdag, het is vrijdag. Oh yeah. Mary Davis Jr. Zij zorgen voor de live muziek tijdens deze uitzending. U kunt ons volgen natuurlijk op Twitter. U kunt ook reageren, hashtag AfroVML of hashtag JanMom1. U kunt ook ons bekijken op de website vrijdagmiddaglive.afro.nl. Zit Nederland in een economische crisis, maar daarnaast ook nog eens een keer in een gezagscrisis? Ja, zeggen veel mensen. Kijk maar naar de gewelddadige dood bijvoorbeeld van de Almeerse grensrechter. Kijk naar de bedreigingen van het ambulancepersoneel... Agenten die probleemjongeren niet aankunnen. Misschien biedt TV in het nieuwjaar uitkomst... want vanaf 6 januari start een serie... van het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Forum... in samenwerking met de NTR. Onderwerp van die serie, hoe brengen we het gezag terug? Hier aan tafel directeur van Forum, Sadek Hachui. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ook schrijver Galit Boudou. Deze week dus onze gastrecent, hier aan tafel. Maak jij je zorgen over een gezagscrisis in Nederland? Ik denk dat er wel wat aan de hand is. Ja, ja wat? Ja. Uh, ik kom op nogal wat scholen en je merkt wel... dat de dat, uh, ja, verhoudingen zijn verschoven. Dat, dat uh, jongeren eerder geneigd zijn om um, ja, leraren te overroelen of agenten of wie dan ook. Dus, uh, meer dan in de tijd dat jij nog ja. op school zat? Ja, ja, ja, ja. Wij, wij, wij gingen wel een blokje om voor uh, brede oomagenten. En wij, hoe komt het? Wij... Denk jij dat dat er veranderd is? Uh, ja, er is, dat is het dus. Het is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Ik, ik denk dat er veel meer aan de hand is dat het een opeenstapeling van factoren is. Um, uh, we, we hebben het begin, denk ik, bij het vrijheidsdenken van de jaren zestig. En, en, en, en, ja, om, daar, daar ging het mis. Ja, ik denk dat het daar al, al, al is begonnen. En uh, vervolgens... Uh, um, ik, ik, ik was een, een tijdje geleden op een... Um, uh, er was een discussie over, over opvoeden. En er was een jongen en die zei... Um, um, ik, ik kwam vroeger thuis en dan uh, was ik dronken en stoont. En dan zat mijn vader mij op te wachten met een uh, fles whisky en een joint. En, en dat vond hij... En dat, dat, dat vond hij zo erg dat zijn vader. nog de grenzen. graag uh, stelde. Uh, ja. Dat hij daar altijd overheen wilde gaan. Ook in de maatschappij. Dus dat hij, dat hij constant aan het rebelleren was. En dat heeft hem. Dus op een of andere manier gaat er ook in de opvoeding wat mis. Mm. Maar. Ja. zei ik als je, van Vorm. Uh, is er inderdaad een gezagscrisis in Nederland? Nou ja, de term crisis wordt natuurlijk uh, op alles geplakt. Hè? Ja. Dus, dus daar moet je wel voorzichtig uh, mee zijn. Maar uh, zoals Galiet net ook al zei, er is echt wel wat aan de hand uh, met autoriteit. Uh, het aanvaarden van autoriteit, met het gehoorzamen... Uh, met de wijze waarop met docenten wordt omgegaan, met politieagenten... maar ook buurthuiswerkers uh, en dergelijke. Ja, nou hoorden we van en... Galit waar hij denkt dat het door komt. Forum houdt zich bezig met multiculturele vraagstukken. Dus denk ik, is het dan een etnische kwestie? Nou, dat zoeken wij er natuurlijk altijd eerst uit. Hè? Ja. Uh, wij zijn niet van de school dat we etniciteiten altijd uh, relevant maken. Vaak wordt het er met de haren bijgesleept. Mm -hmm. Soms is dat uh, natuurlijk wel het geval en dan moet je het niet onder het tapijt moffelen. Um, kijk, uh, wat je ziet gebeuren uh, is... Nou, Gellie zei het al de jaren, de jaren zestig... maar het is evident dat sinds de ontzuiling... Uh, autoriteit van kerken, maar ook uh, moskeeën tegenwoordig... of andere autoriteiten veel minder geaccepteerd worden. U krijgt straks uh, meneer Schnabel, die zal u misschien beeldend kunnen vertellen... dat als hij wat vertelt tijdens het college... dat dan sommige studenten gewoon opstaan en die zeggen... ja, maar meneer Schma Schnabel, dat is ook maar een mening, hè? Dus de autoriteit van de wetenschapper wordt ook niet meer van De wetenschap, denk maar aan inentingen, tegen baarmoeder, halskanker en dergelijke. Dus je ziet ja. uh, waar een aantal mensen op het internet eigenlijk de autoriteit van de RIVM of wat dan ook kunnen kunnen attackeren. Dus er is echt een hele brede beweging waarin de ja. autoriteit continu, permanent. Uh, wordt aangetast, aangevallen die zich moet bewijzen. Nou, toch recent nog, ik noemde even dat voorbeeld ja. van die grensrechter... Uh, werd die discussie wel heel erg uh, naar, uh, naar mogelijk een etnische uh, achtergrond verlegd. Hè? We hadden vandaag toevallig op deze zender ook nog te horen... Hans Wertmuller, ja. lector Jeugd en ja. Veiligheid. Ja. Die zei daarover, hier zie je de moeizame integratie... van een etnische minderheid met een macho-cultuur. Zit daar wat in? Nou, dat weet ik niet. Uh, kijk, uh, uh, het zijn zeker macho's. Ja. Hè? Dat, ik bedoel, dat, dat staat als een paal boven water. Machismo, die jongens, die rotjongens uh, die uh, niet Ja, luisteren. er is veel machismo-gedrag. Aan de andere kant, je kunt het ook niet beperken tot, uh, tot Amsterdam. We zien het in Latijns-Amerika. We zien het eigenlijk over de hele wereld. Uh, denk maar aan Italië, noem het maar op. Machismo is, hoort nou eenmaal uh, bij mannelijkheid in deze, in, in deze huidige tijd. Uh, wat er, denk ik, op, dat voetbalvereniging, op die voetbalvereniging meer aan de hand was, is dat het eigenlijk een soort van. Er is gewoon een gebrek aan, aan, aan sociale controle. Het is geen gemeenschap meer. Hè. Vroeger had je voetbalvelden midden in de stad. Tegenwoordig mag je al blij zijn als ze aan het begin van een industri industrietrein staan. Dat mm. betekent dat ouders, niet op alle clubs hoor, sommige clubs doen het ook uitstekend... maar dat ouders veel minder permanent aanwezig zijn. Ze gaan wel een keer een zaterdagje kijken, maar kennen eigenlijk de andere ouders niet. Kennen de mensen, de vrijwilligers niet. En dat betekent dat er eigenlijk een soort van anom ja, anomie, anomalie aan het ontstaan is... Uh, waarin mensen elkaar niet meer kennen, niet meer aanspreken, laat staan durven aan te spreken. Hmm. Maar ja, dus dat dan... excessen sneller kunnen nee, plaatsvinden. Nee, kijk, dit soort excessen van mensen die hun handjes niet thuis kunnen houden. Uh, ja, weet je, dat, dat kun je heel moeilijk altijd voorkomen. Maar wat je wel kunt doen, is te zorgen dat er een soort van cultuur gaat ontstaan op zo'n voetbalvereniging, mm -hmm. van scho schoon. Heel veilig, het moet er gewoon netjes uitzien. Ja, ik ben benieuwd hoe je dat met de tv-serie wil bereiken. Maar toch nog even, omdat we inderdaad, zo direct ja. Paul Snabel ook hebben... Die, die heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan hè, naar de stand van integratie bijvoorbeeld. Die zegt, het gaat er eigenlijk heel slecht mee. Ja. Uh, het wordt niet beter. Uh, bovendien uh, jongeren, uh, als je die discussie hoort hè, over je uh, Turkse, Marokkaanse jongeren... zegt hij van, ja, thuis uh, merken ze dus niet dat er positief naar het land gekeken wordt... door allerlei ontwikkelingen. Dus hoe kun je van die jongens verwachten dat ze, dat ze goed integreren? Nou, kijk, gelukkig doen de meeste, de meeste jongeren doen dat wel. Hè, dus het gaat op een aantal domeinen gaat het ook wel heel erg goed. Waar ik het zeer eens ben met Schnabel... is dat je heel veel zorgen moet maken voor de toekomst. Want wat we hebben gezien is de afgelopen tien jaar... eigenlijk een sociaal-economische stijging. Waarin met name de tweede generatie het beter deed... in het onderwijs, op de arbeidsmarkt modernere opvattingen. Hè. Vroeger kregen bijvoorbeeld Marokkaanse vrouwen, die kregen gemiddeld vijf tot zes kinderen. Tegenwoordig zijn de ideale opvattingen niet meer dan de Nederlandse gemiddelde. Twee tot drie. Hè. Mm -hmm. dus, um, dus dat zag je de afgelopen tien jaren de goede kant op gaan. Er bleven clashes op het sociaal-culturele domein. Vaak ja. gingen die over islam. Vaak gingen die over omgang met homoseksualiteit. Of met criminaliteit in het publiek domein. En wat je nu eigenlijk ziet gebeuren, zijn de twee uh, slechte kanten uh, tegelijk. Namelijk een sociaal-economische daling. Ja. He, want sinds de economische crisis hakt het er gigantisch in. Je moet zich maar voorstellen dat in deze stad. onder Marokkaanse jongeren. 39% werkloos is. Dus het wordt nog erger. 39%, dat zijn dus Spaanse Want als toestanden. als dat de oorzaken zijn voor dit soort problemen... Nou ja, nou ja, het is niet de oorzaken, maar het maakt het er in ieder geval niet beter op. Want wat je wil, dat juist jongeren die laag opgeleid zijn... die middelbaar opgeleid zijn, die wil je natuurlijk juist aan een baan uh, hebben... die wil je op school hebben. Nou ja. ja, als dat al moeilijker wordt, en daar heb je de conflict in het publiek domein... Ja, dan is de kans dat het erger gaat worden. Althans, dat de conflicten zich vaker die bestaat. zullen voordoen. Die is groter. Dat is, dat is een waarheid, dat is een koe. Ja. En het vervelende is dat we er een beetje omheen lopen. Er wordt heel weinig beleid gemaakt. Dat mag allemaal niet meer, geen specifiek beleid. Het is niet meer bon ton. Om de jongen ja. aan het werk te krijgen, bedoelt u? Nou ja, goed, kijk, uh, je hoort dan, nou, we gaan niet iets doen aan specifieke jeugdwerkloosheid onder Antilliaanse jongen in Dordrecht. Hmm. Want, maar, wat, maar, maar wat kun je dan met een tv-serie? Uh, nou, kijk, wat wij wilden doen met die tv-serie over gezag, is, we hebben geconstateerd dat er heel veel werd gesproken over gezagscrisis, uh, over mensen die het niet meer hadden. En wij dachten van, laten we nou eens op zoek gaan naar mensen die het nog wel hebben. Ja. Misschien kunnen we er wat van leren. Wie zijn dat? Dus niet de agent blijkbaar, niet de wetenschapper informele leiders. Informele leiders, dat zijn bijvoorbeeld, voor mij is het nog steeds natuurlijk het meest saillante voorbeeld, vroeger en nog steeds, was het toch altijd de docent, hè, de juffrouw en de meester. Maar dus... bijvoorbeeld in de eerste aflevering, die zal plaats op 6 januari, worden twee uh, ex-militairen geportretteerd. Uh, die trainden uh, mensen die uh, naar Afghanistan gingen en dergelijke. En die dachten van hé. Hey, wij zijn hier eigenlijk in Eindhoven, daar gaat het om in een, in een moeilijke wijk. Wij zijn hier eigenlijk hard nodig. En die zijn dus begonnen in die wijken, waar zich de problemen uh, voordeden, met die jongeren aan de slag te gaan. Gewoon als inwoner en als vrijwilliger. Hm. Als inwoner, als vrijwilliger. ze zijn nu wat geprofessionaliseerd vanzelfsprekend. Hm. Maar daar zie je dat die, dat, dat die twee jongens, die zeg maar, door hun karakter maar ook door het feit dat ze wat hebben meegemaakt... dat ze groef in hun gezicht hebben... dat ze heel erg goed tot de jongeren weten door te dringen. Nou, die heeft geen uniform aan, hè, die, twee, die, twee, uh, die twee mannen. Dat scheelt, want zo'n uh, uniform werkt als een lap op een rode stier? Nou ja, ik, ik wil maar net zeggen, die twee, uh, die twee mannen nou, die hebben dat uniform niet nodig. Ja. Hè, die, die hebben dat niet ik, je nodig. Moet, je moet dus toe naar, naar ervaren, informele uh, gezagsdragers. Ja, maar begint dat niet binnen het onderwijs? Ik, ik heb het idee dat juist da dat daar het een en ander misgaat, omdat vanuit thuis worden kinderen niet meer uh, goed klaargestoomd voor de ingewikkelde maatschappij die nu uh, is. Cosmopolitisch, meerdere gezichtspunten, et cetera. En je hebt nu kinderen die daar niet uh, die, die, die, die, die dat niet aankunnen. En ik heb het idee dat, de, dat het onderwijs daar een uh, uh, slag in kan slaan. En door, door, door uh, uh, uh, lessen daarop uh, uh, uh, ja, daar, daarop te richten, uh, uh, binnen maatschappijleer leren of noemen. Ja, had jullie ja, zei ook al, een uh, uh, goede leraar is ook, maakt ook een Verschil, nee, het, blijkt uit, heel veel uit, het ja, ja. blijkt uit heel veel wetenschappelijk ja. onderzoek. Ook met uh, de, van wie waren nou de mannen of vrouwen in je leven... die een verschil hebben gemaakt. Dat is drie driekwart van een gevallen. Ja, is ja. dat altijd de meester of de juf en dat zal niet veranderen. Maar goed, wij zien dus in die serie <coughs> voorbeelden van mensen... die informele dus wel gezag hebben, informele ja. leiders. Ja. En dat zal... De boel verbeteren en nou, Daarmee voorkomen wij natuurlijk niet incidenten. Daar moeten we de, hoe, hoe wat, wat moet hoe het, het opleveren, die serie? Nou, wat het moet opleveren is dat we uh, wat, wat uh, meer naar kansen gaan kijken... van hoe we dat gezag wel terug kunnen krijgen... in plaats van elkaar alleen maar na te praten ja. over wat verloren is. Want ja, ik zeg ja. altijd maar van... Kijk, het wordt nooit meer uh, zoals het vroeger nooit is geweest... Ja. He, dus daar kun je lang en breed over praten. Ja. Uh, maar dat gaat ons dus niet verder, uh, verder helpen. En ik ben het wel zeer eens met Galit. Kijk, ik vind ook dat uh, je jongeren heel veel kunt verwijten. Maar de volwassenen geven nou ook weer niet echt een heel goed voorbeeld tegenwoordig. Hè. Dus kijk vooral naar wat je uh, wel kunt doen. Ja, en hoe je dus, wel effect hebt. Ja, ja, je communiceert. Ik bedoel, de politiek geeft daar een, wat, dat, wat mij betreft een slecht voorbeeld in. Ja. Uh, al, al gaat het om gekke tweets of, of, of wat dan ook. Je moet daar gewoon wat voorzichtiger in zijn. Elke boodschap die je de wereld instuurt, komt uiteindelijk aan bij de jeugd. Dus voor jongeren het, doen na. Dat is, blijkbaar in die uh, uh, serie ook niet in de politiek gezocht. Vanaf 6 januari is hij te zien hè, bij de NTR. Ja, Tot zover keer. dank. Zodraak gaan we met Galit door ja. over uh, ja, zijn recensie. Maar, maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Mary Davis Jr. Oh. Ja. Perfect as you are ah, ah, ah, ah. Now, If you like to stay a while I'll Open up my door and say it's fine with me, cause you're welcome as you are, oh, you look at me with your big blue eyes and you're pondering if it's alright to be. Davis Jr. met Perfect. Yeah. De gastrescent van deze week. Yeah, yeah, yeah. Is columnist-schrijver Ghalit yeah. Hallo, welkom nogmaals. Je schrijft vooral boeken, uh, ja. Uh, voor, voor, nou ja, voor de jeugd is dat eigenlijk zo? Uh, volwassenen, nee, voor volwassenen jeugd, De, de vassenen, laatste jaren heb he? ik het voor de jeugd gedaan. Omdat, daar, uh, omdat ik uh, uh, zoveel bezoeken bracht aan scholen. En uh, zoveel thema's aangereikt kreeg. En uh, we hadden het zojuist over die jongeren. En ik bedacht van het zou mooi zijn om uh, voor die groep... Uh, uh, ja, ook verhalen ja. te schrijven die, uh, die vanuit hen zelf komen. Het is niet paradijs uh, mensen ongetwijfeld... Ja, daar word uh, ik constant aan herinnerd. Ik heb ja. er nooit meer vanaf van dat... was een groot succes. Vind je het vervelend? Van de imago. Nee, ik heb daarna heel veel andere... Dingen gedaan. Ja, ja, ja. Ik word is constant weer daarop Zoals, waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu, uh, ik heb net een uh, jeugdroman geschreven. Dus uh, de volgende in de reeks. En um, uh, hopelijk gaan we die ook verfilmen. Tenminste, daar zijn wel plannen voor. Um, iedereen krijgt klappen. Dat gaat over jongeren um, uh, die het een en ander voor de kiezer krijgen. Allee, uh, de jeugd is tegenwoordig niet meer behept met de creativiteit om heel snel uh, om te schakelen na, uh, op het moment dat er zich een probleem voordoet. De ketting gaat van de fiets af en de handen gaan in de lucht. En men roept: mama, wat nu? Uh, ja, en, en jij jij leerde nog en, en, en, gewoon van dat gegeven. In nee, van dat gegeven heb ik, wat, wat, wat ja, heb ja. ik een, een werk gemaakt van een jongen. die heel veel tegenslag te verduren krijgt. En op welke manier gaat hij daarmee okay. om? Het begint al bij een gescheiden gezin. en het stapelt zich om. En ja, uiteindelijk uh, mondt het uit in hilarische tafereelen. Boek en wellicht Zoals, ook film. Ja. Uh, Sadiq, had uh, neem ik aan bekend met het uh, ja. werk uh, van Galit. Uh, gelezen, gezien. Ja. Wat vind je dat hij. Uh, nou ja, die thema's. de de, cultuur, verschillen, de problemen die het oplevert. dat hij die, die goed oppakt? Ja, nou vind ik wel. Uh, ik je. Je, kan, je kan aan slechtere dingen herinnerd worden dan aan een schnitzelparadijs, denk ik dan zomaar. Uh, maar het, het is. Het is uh... Ik denk dat ook de humor, hè, die, de, de humor, de wijze, de rauwheid uh, waarmee dat beschreven wordt... ik denk dat dat heel herkenbaar is. Ook Even voor de iedereen. redenen voor het succes ook. Dat, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel jongeren die 16, 17 zijn, dat echt, echt herkennen. Ja. Ja. Galiet, je hebt van ons uh, de film gezien, ja. Paradies Liebe... Ja. Uh, uh, en een oude, oudejaarsconferentie van uh, Erik van Muiswinkel bekeken. Zullen we ja. met de film beginnen? Ja, laten we met de film beginnen. Die gaat over? Uh, Paradies Liebe, het is, het is een trilogie. Uh, dit is de eerste reeks in de trilogie van, ja. van een uh, zwart uh, de regisseur Ulrich Seidel. Duitse regisseur? Uh, Oostenrijks, volgens mij. Oostenrijks, oké. Okay. En, en, um, hij volgt uh, een aantal vrouwen die uh, naar Kenia afreizen... om zich te goed te doen aan uh, heerlijk uh, Afrikaans vlees. Sekstourisme. Uh, uh, ja, de kerststollen, zeg maar. Uh, <lacht> en, en, uh, um, ja, en, en, en in deze eerste uh, film uh, volgen een, een, een vrouw van een jaar of vijftig... Uh, forse postuur, een grote voorgevel... waar je hangmat bij nodig hebt om de, uh, te kunnen dragen... en een uh, fors achterwerk. <lacht> ja. en, uh, uh, hij, hij, wat hij heel erg goed doet is, uh, hij, hij zet uh, ons stil. Uh, je, hij, hij presenteert de film in diafragmenten als het ware. Je, je bent meteen geconfronteerd met de blik van deze vrouw. Je ziet de eenzaamheid, je merkt de dubbel uh, uh, haar, haar, haar hopeloosheid. En, en, uh, en dat begint al bij een bizarre scène, want zij is begeleid. Ze staat voor uh, een kermisattractie van botsauto's. En die ja, het is, we krijgen wel het een en ander voor onze kiezers hoor in deze film. Het is geen vrolijk uh, porno in de Alpen, Het zijn, zijn, zeg maar. zijn zo'n tien, uh, het begint bij tien uh, mentaal gehandicapten. Ja, het levert geen mooie plaatjes op, met alle respect voor alle gehandicapten maar Wat natuurlijk. is het verhaal dat hij vertelt? Uh, het verhaal is dat deze vrouw uiteindelijk zich losmaakt dus van dat leven, dat eentonige leven met een uh, opstandige puber die alleen maar ligt te slapen en op een gegeven moment bedenkt ze van ik moet weg. Ze pakt haar koffers en gaat naar Kenia met het doel om zich daar natuurlijk te goed te doen, zoals heel veel vrouwen die daar uh, uh, van, van, van die leeftijd uh, na, naartoe afreizen om zich Goed te doen aan, aan, aan het heerlijke, losbandige leven met veel jonge uh, zwarte Afrikanen. Alleen uh, bij deze vrouw gaat het niet zo makkelijk, want um, um, ze, ze probeert het wel, ze probeert zich los te maken en zich over te geven aan deze jonge lui, maar ze uh, wordt uh, constant, uh, uh, ja, ze, je, je merkt het schuldgevoel. Is het kritiek op het sekstoerisme, of ja, dat is, het is het het verhaal nee, over het, is, het, is meer, het is terugleven misschien van die het vrouw? Is meer, het is meer, de, de dubbelheid in deze film is, is wie, wie exploiteert wie. Die Afrikanen zijn natuurlijk ook niet dom, uh, bedoel, zij ontmoet uiteindelijk een jonge man, uh, Mumba geheten, die, die haar uiteindelijk zo weet in te pakken dat ze dat het lijkt alsof hij echt verliefd op haar is. En, ja, en uiteindelijk trochelt hij natuurlijk alles uit haar zakken. Want uh, de zus is ziek, de moeder heeft uh, pijn. Uh, <tie> Geeft hij geef antwoord op die vraag, wie buit wie uit? En nee, nee, dat moet je echt zelf uiteindelijk okay. zelf gaan, gaan ontdekken. En, okay. uh, en, en, en, en, en um, um, ja, het is niet vrolijk. Op, uh, uh, we krijgen heel veel bizarre scènes uh, uh, voor onze kiezen. De, de, de, een van de scènes is dat, uh, dat deze vrouw op een gegeven moment jarig is. En dan krijgt ze... Uh, een cadeau in de vorm van een jonge man. die dan de hotelkamer inkomt. en met drie van die grote vorse vrouwen. uiteindelijk dingen gaat doen die je niet wilt zien. Oké. Nou ja, dit is waarschuwing vooraf. Maar laten we. voordat je daar te weinig tijd voor overhoudt... even een Erik van Muiswinkel. Een heel ander onderwerp. met. ik neem aan minder expliciete seks. of ook in die oude en al seks. Nee, het is. Ik heb ervan genoten. Ik ben ervoor naar het Zaantheater in Zandam geweest. en ik heb vanaf de eerste minuut echt genoten. Hou je van het fenomeen. oude ja, het is... Het is uh, Zet die ik ook? Ja, ik hou van... Ja, een... het zijn er wel heel veel tegenwoordig. Ja, ja, ja. Ik ben ja. nog van de school Joep van het Heck en dat was het dan. Maar, uh, ja. Alleen, hoop, alleen zo... wat, wat je merkte vorig jaar bij Joep van het Hek is... het was te veel van hetzelfde. Ja. Ik bedoel, je kunt, je kunt bij hem alles... In, je, je haalt het ene nieuws uit en eruit, je, je propt het andere... En dat had je hier niet? Nee, uh, um, Erik van Muiswinkel heeft deze, uh, deze vorm ook gebruikt in 2010. Uh, gedooghopen en liefde. En, uh, um, waarin hij met verschillende cabaretiers heeft gewerkt. Dus je krijgt verschillende vormen en verschillende ja, stijlen. Ja, Sanne Vries. Klopt. Onze eigen Sanne Wallis doet ook mee. Klopt, klopt, ja, klopt En klopt. dat werkt goed? Dat werk vind ik heel ja. erg goed. Want je wordt constant uh, heen en weer geslingerd in, in emoties en stijlen. En, uh, um, uh, Erik van Muiswinkel zelf is heel erg sterk in het brengen van verhalen... aan ons erbij te houden en, uh, en het jaar door te nemen. En vervolgens vliegen er... Twee uh, uh, fact-checkers uh, um, um, uh, uh, op het podium. Uh, een fenomeen van deze tijd. Klopt. Die, die en, alles uh, commentariëren. uiteindelijk natuurlijk met heel veel ironie en spot. Maar we hebben bijvoorbeeld ook prachtige liederen... van, van, van het duo uh, Van der Laan en Woe. Die uh, heel veel bekendheid vergaarden in 2010... met het uh, Sitaki-lied, het, het, het Griekse lied. Ja. En, uh, Waar ze heel, ze heel boos over werden in Griekenland. Ja. En deze keer hebben ze ook een aantal prachtige liederen. Ik zal niet alles verklappen, maar er komt bijvoorbeeld nee. een lied voorbij. Maar is het niet gewoon een uh, conferentie dan? Ik vind het... Uh Zo'n oude ja. die niet meer op oud jaar wordt gehouden. Ja, ik heb er niks mee. Deze, was de deze ja, komt deze op oud jaar. een aantal try oh. Ik was bij de, oh, de oh, laatste oh, try-out okay. voor, de, voor de opnames, inderdaad. Yeah. Yeah. Want het wordt... verandert, he. het is work in progress. Ah. Dus ja, ja, het is ik was nogmaals... bij de laatste, er gaat nog een kwartier oh, okay. af, heb ja. ik van uh, Erik van Muiswinkel begrepen. Tenminste, dat vertelde hij in het publiek. Het is de vraag wat wij te zien krijgen. Ik denk veel van wat ik gezien heb, inderdaad. En dat is kan ik zeggen heel erg goed en mooi. De volkshand gaf het een 8,5. We hebben op Twitter al meteen een hele discussie. Ja, die linkse volkshand vindt hier. Die linkse Erik Vermuizwinkel oh, natuurlijk de linkse, goed. de linkse mens, om het maar zo te zeggen, wordt er, komt er ook niet goed vanaf. Oh, okay, okay. Ik bedoel, het begrip idealisme wordt uh, ja, goed, op de hak goed op de hak genomen. Mm. En gebeurt heel erg. Dus iedereen, iedereen krijgt er van langs. Van Moskowitz tot, tot, uh, ja, uh, tot uh, Badr Hari. Het dus, een eerlijke verhaal uh, het is, is het eerlijke verhaal titel van land. Erik Vermuizwinkel op 31 te zien. Om tien over half tien bij de VARA op Nederland 1. Paradies Liebe draait vanaf 3 januari in de bioscoop. Natuurlijk ligt het boek Iedereen krijgt klappen van uh, Galit gewoon in de boekhandels. Dank voor oh, je recensie. Nee, dank je wel. Zometeen uh, Paul Snabel, Zadie Khatjoey ook dank. Ach, uh, maar nu eerst iets heel anders. Ja. De rubriek over taal: taal, taal, taal. Allemaal taal. Welkom. Het einde van het jaar nadert. Tijd om de balans op te maken. U weet, ondergetekende is echt een freak op taalgebied. Dus ik heb iemand uitgenodigd die een expert is op het gebied van taal. Namelijk een professor. Ja, dank u wel. Ik heb u nog geen welkom geheten. Oh, sorry. Welkom, professor. Dank u wel. Juist, ja, professor. Ja, ook uh, in 2012 werd er weer van alles gedaan met taal. Absoluut van alles. Ja, ja denk hierbij aan uh, ja praten, ja. afspraken maken, ook taal, vergaderen, ja. uh, dingen uitleggen. Allemaal taal. Ja. Geweldig, hè? Ja, geweldig. Maar er werden ook nieuwe woorden verzonnen. Zeker. Ja, uh, wat is nu het woord van 2012? Um, u denkt diep na. Nee, dat is het. Uh, het is dat. Uh, nee, uh, nee, omdat u zegt. Dat is het? Nee, ik zei um. U dacht na? Nee, het is um. Dat is het woord van het jaar. Maar dat is toch helemaal geen nieuw woord? Nee, nee er zijn ook heel veel nieuwe woorden bedacht, hoor. Zoals? Zoals. Uh, Prondelenk, ik heb al van mijn lampje. Ja. Ja. En dat betekent? Helemaal niets. Nee, precies. Nee, maar het is wel een nieuw woord. Ja, ja ik heb ja. het zelf bedacht. Oké. Okay. Nee, maar het woord van het jaar is een reeds bestaand woord. En dat is um. Ja. Ja, het uh, is het meest gebruikt. Je ziet het heel erg sterk bij enerzijds uh, prominenten. Zoals bijvoorbeeld meneer Opstelten. Ja, oh, Die maakt ja. het heel ja. populair. Job Cohen, een tijdje geleden. Dat is nou, ook een vele zegt Inderdaad, zeg, wat een, ja, Het is echt een behoorlijk populair ja, woord. dus. Is enerzijds het prominente hè, mensen uit de politiek. Anderzijds uh, mensen die veel op tv zijn. Hele domme mensen. Die gebruiken het ook heel vaak. Zoals bijvoorbeeld uh, Barbie. Uit Den Haag. Ja, ja, ja. ja. Zij weet niet zoveel. Hè, sterker nog, ze weet bijna helemaal niks. Dus dan komt er... Uh, Um... Precies, ja, <laughs> Precies ja, uh. ja heel veel uh, Brit Dekker nog zo'n zo leeghoofd van tv Die uh, hartstikke liever schat maar die kan natuurlijk niet zo goed denken hè. Ook een um groot verbruiker op zo'n moment Ja het is echt een trend hè. Ja. Het past bij deze tijd hè, Mensen weten natuurlijk allemaal sowieso niet meer zo goed hè. De Maya's voorspellen het einde van de wereld Dus dan heb je yeah. al je geld in een schuilkelder gepompt mm -hmm. Dan ga je dan inzetten en dan blijft de wereld bestaan Dan kom je er weer uit en Wat zeg je dan? Uh, precies, ja. ja. Ja, er is weer voor miljoenen aan vuurwerk verkocht. Ja. In januari komt er dan een deurwaarder aan de deur die ja. zegt... Hallo, ik krijg nog 500 euro voor nu. En dan heb je net een paar dagen geleden de lucht in geknald. Wat zeg je dan? Uh, zo... Ja, precies. precies. Je geeft heel veel geld aan babysterfte, dus dan laat je alle baby's leven. Maar er is ja. daar helemaal geen eten en ruimte voor al die baby's. Dus dan gaan ze alsnog dood, alleen gewoon een beetje later. Wat zeg je dan? Ja, precies, ja. ja. Je wilt een gesprek eindigen, maar je komt er niet tussen... omdat nee. je gast een of andere professor de hele tijd door blijft ratelen. Wat ja. zeg je dan? Nou, Oké, okay. je, je bent een professor, ja? maar helemaal geen goeie. Sterker nog, u komt hier binnen met een drankwalm van hier tot ginden... Nou ja. in een vieze witte jas, te okay. verkondigen dat het woord van het jaar ehm um, is. Ja, nee. maar dat is het helemaal niet, want ja? het is namelijk Project X-feest. Ja, ja. En wat zeg je dan? De... Precies! Ja. Dank u wel, professor. Proost. Harry van Loenen, Bas Hoeflaak. Het NOS Journaal nu, Ad Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Minister Asje van Sociale Zaken roept consumenten op... om alleen champignons te kopen in supermarkten die werken met eerlijke telers. Albert Heijn hoort daar volgens Asche niet bij. De minister doet de oproep na een uitzending van het KRO-programma... Keuringsdienst van Waarde, dat niet gisteravond zien... hoe werknemers uit Oost-Europa worden uitgebuit in de Nederlandse champignonteelt. Albert Heijn zegt dat er altijd welkom is. Volgens de supermarkt worden alle champignons in de supermarkten eerlijk geproduceerd. Volgens het Fair Produce keurmerk. Alleen zet Albert Heijn dat niet op de verpakking. Het kabinet moet het besluit heroverwegen om hypotheken te beperken tot 100% van de waarde van een woning. Dat vindt de Raad van State. Die vindt dat de overheid al genoeg invloed heeft op de hypotheekmarkt. Onder meer door het beperken van de hypotheekrenteaftrek en de invoering van de nationale hypotheekgarantie. En het regime van Birma gaat een vrije pers toestaan. Iedereen die een krant wil beginnen... kan daarvoor vanaf februari een vergunning aanvragen. Zo staat op de website van het ministerie van Informatie in Birma. Vanaf april mogen de kranten dan worden uitgegeven. Het zou voor het eerst zijn sinds 1964 dat er weer persvrijheid is in Birma. In dat jaar werden alle kranten genationaliseerd. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er is vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer... A12 Arnhem richting de Duitse grens... tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar, 6 kilometer. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De weg is daar wel weer vrij, maar het loopt ook vast aan de andere kant... op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de afrit Beek en Duiven, 9 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht... tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 3 kilometer door een aanrijding... maar de weg is daar wel weer vrij. Dit is Radio 1... Afro Vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. APPLAUS. Welkom terug. Vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau is hij al jaren... een van de meest invloedrijke Nederlanders. Dat gaat veranderen, want in april 2013 gaat hij met pensioen. Maar vandaag is hij dus nog steeds een van de belangrijkste mannen van Nederland. Dus blik ik terug, kijk ik vooruit met Paul Schnabel. Welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Applaus, mag. Mag. Ieder uh, kwartaal pu publiceert het uh, Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek... naar de stand van zaken, zou je ja. kunnen zeggen, in het land. Nu ook weer, vandaag. Uh, wat viel u in dat laatste onderzoek het meest op? Nou, ik zou bijna zeggen, de ingebouwde teleurstelling... want uh, het onderzoek is in oktober, november gedaan... net voordat duidelijk was wat het nieuwe regeerakkoord werkelijk ging inhouden. En mensen waren dus even heel opgewekt en positief. Dus je zag alle pijltjes naar boven dat gaan. We nog wel. Verwachting van, nou ja, de hoop voor een nieuw kabinet. En dus ook, dat geeft een positief effect. Ja. Maar inmiddels is dat natuurlijk wel sterk uh, gemitigeerd... en veranderd door de, ja, doordat mensen nu in de gaten hebben... wat er eigenlijk in dat regeerakkoord stond. En dat men daar natuurlijk niet zo blij mee zal Daar zijn. is men somber over... Nou ja, dat voor heel veel mensen. Het was natuurlijk duidelijk dat die inkomensafhankelijke zorgpremie was natuurlijk de eerste schok. Ja. Nou, die is even weggehaald. Maar als je leest wat er rond de AWBZ, de zorg voor langdurig zieken en chronisch gehandicapten gaat gebeuren, dat is heel fors, ook voor bejaarden. Als je ziet hoe dat de plannen van het kabinet rond de werkloosheidsregelingen zijn, dan moeten mensen er toch rekening mee houden dat ze binnen een jaar eigenlijk op bijstandsniveau zitten. Nou, dat is een hele klap. Dat, dat begint dat door te dringen nu. Nou, mensen beginnen dat nu te beseffen. Het, is natuurlijk, het kabinet moet bezuinigen, moet maatregelen treffen... maar het zijn wel hele harde maatregelen. Ja. Maken zich daar ook werkelijk meer zorgen over... meer dan over andere dingen voorheen? Ja, hoewel de Nederlanders, heel uitzonderlijk in Europa... nummer één van de zorgen van de Nederlanders blijft zijn... de normen en de waarden. Toch wel? Ja. En dat zijn natuurlijk altijd de normen en de waarden van anderen. Hè? Dat, dat wel? Is, ja, uiteraard. Niemand klaagt natuurlijk over zijn eigen normen en waarden... en dat er iets aan moet gebeuren. Is dat typisch Nederlands? Ja, dat is alleen in Nederland zo. Even? In alle andere landen gaat het over, gaat het over werkloosheid en inflatie... En, en, en de gezondheidszorg en allemaal van dat soort onderwerpen. Werkgelegenheid, dat soort dingen. En in Nederland staat nog altijd normen en waarden op de eerste plaats. Dan komt daarna nu wel de economie en de werkloosheid. Dus dat is wel gestegen mm -hmm. in, de, in de rangorde, maar normen en waarden. Nog dus eigenlijk altijd? He? Het altijd kijken naar anderen... Dat vooral. Dat staat nog heel erg voorop. Waarom en hoe dat zit praten we zo over door. Maar we gaan eerst even luisteren naar een lied dat Suzanne Mathijzen schreef. Hey, dit is de laatste vrijdagmiddag van het jaar. Er is maar één iemand die wij willen horen. Sneerlands invloed rijkt de top aan de na. Dus Nederland spitste oren. Want het is Paul met zijn glazen schnauwboom. Over de toekomst van Nederland. Zelf al 64 jaar op deze aardboom. Hier voor jou een korte tussenstand. Je paste vroeger op je broers en bij Monopoly was je altijd de bank. Autoritair wijsneusje met visie. Las de moeilijkste boeken van de plank. En via helden als rever en Cooperus Komt de katholiek erachter dat hij homoseksueel is. Is nu nog directeur van het SNP. Maar in april 2013 stopt hij ermee. Geen ministerspost, als kroon op een kundig leven. Wat ga je doen zonder jouw zijn verlost Wil je ons advies blijven geven? Want ons land behoort tot de top, van welvaart tot welzijn. Waarom dan toch die ontevredenheid, ons collectief zag Tap, tap. Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Dat schreef je al in 2004, maar hoe gaat het nou echt? Geen emotie, maar feit, zoals wij dat kennen van je. Dan kunnen we de realiteit verdrinken met champagne. Gelukkig nieuwjaar. de Matthijssen, Vera Kee en Margreet Boersbroek... over mijn gast Paul Schnabel, die over zelf ook zingt, geloof ik, hè? Uh, nou, ik heb les. Dat is iets <laughs> heel anders, hoor. <laughs> ja. Ja. Maar dit, dit soort uh, ja, repertoire, is dat iets... Uh... Nee, nee, nee, nee. Nee, helemaal nee, nee, niet. Nee, nee, totaal anders. Nee, ja, ja, ja, wat? Ja, ja. Nou ja, want wat ik zangles van krijg is een countertenor. En ik heb een countertenor stem. Dat hoor je nu niet. Maar als het gezang, gezongen moet van worden... Van nature. Wel. Ja. Maar ja. dat ga ik dus niet doen. Ik ga het niet zingen. Nee, nee. Absoluut. Het <laughs> <Goed, niet. laughs> okay. Ik zal het ja, niet eens proberen. Er nee, de, de, de werd over gezongen. Hè. Die, die, u had het er ook al over. Er werd ook wel over gezongen. Die onvrede hier in Nederland. Ja. Uh, vooral over de anderen en zo. U, u blijft er ook op hameren. Dat is echt een thema van nu. Waarom? Nou, het is een thema van Nederland. Dat er natuurlijk al heel gauw erg geklaagd wordt. En erg het gevoel is dat wij slecht behandeld worden. Of dat wij uitgebuit worden binnen Europa. Dat soort beelden zijn wel uh -huh. heel sterk. Of dat mensen heel sterk het gevoel hebben dat zij uitgebuit worden. En dat zij de rekening moeten betalen. Ten onrechte. Nou, het is erg overtrokken. Het is erg zwaar aangezet. En dat, dat houdt ook een beetje de, ja, ik zou zeggen de, de vitaliteit weg. Want je hebt eigenlijk in een moeilijke tijd heb je eigenlijk energie nodig... om door de crisis heen te komen. En als iedereen natuurlijk steeds het gevoel heeft van... ach, het is niks. Het wordt niks en het was eigenlijk ook al nooit wat. Voor een land wat nog altijd tot de allerrijkste landen van de wereld behoort. Wat, nummer, wat in Europa op nummer 1 of nummer 2 staat. Wat inkomen per hoofd van de bevolking betreft. He, waar veel andere landen ons benijden natuurlijk om de situatie. Dan is dat ook wel een beetje, denk nou, kijk nog eens even goed om je heen. Ons gevoel stond niet met de feit. Nee, die, misschien nu langzamerhand wat meer. Maar nu hoor je dat ook iets minder. Nu, je kunt zeggen, de recessie, de crisis heeft de Nederlander bereikt. Na vier jaar recessie. Is, gaan mensen het nu echt voelen. Ja, ze zien dus dat nu de werkloosheid zouden ze reden opleid. kunnen hebben om te vragen. Ja, ja. Want de werkloosheid overschrijdt nu de ja. 7%. Toch als, ook als je terugkijkt, dan zegt bijvoorbeeld econoom Helene Mees... Uh, uh, dat, dat, dat, dat u zich ten onrechte al te optimistisch uitlaat over ons land. Luistert u even mee. Het SGP heeft natuurlijk ook de rol om gewoon aan de bel te trekken... als dingen misgaan. Dat hebben ze niet gedaan. Er zijn duidelijk heel schokkende cijfers over nee, hoe afhankelijk bijvoorbeeld migranten in Nederland zijn van uh, uitkeringen, Hoe vaak ze daar een beroep op moeten doen. Uh, dat, ja, dat, in, naar mijn uh, mening heeft het SVP dat eerder onder het tapijt uh, gemoffeld. Dan daar echt uh, aan de bel over getrokken en ideeën ontwikkeld hoe daar iets aan kan worden veranderd in Nederland. En uh, ook in vergelijking met andere landen doet Nederland het op heel veel punten qua integratie veel slechter... Uh, dus ik vind dat we er ook eens van af moeten doen... met van het gaat wel goed in Nederland en het komt wel goed. En Nederland doet het helemaal niet zo slecht. We moeten meer trots zijn op Nederland. We moeten juist veel minder trots zijn op Nederland. En veel kritischer zijn. U bent te weinig kritisch. Ja, goed, nets. Geklets? Gewoon geklets. Want? Ja, ze een mevrouw uit Amerika die maar wat roept over Nederland en zo. Dit zou oh zijn. Ja. Uh, Ten eerste is. hebben wij dus altijd laten zien... wat er niet goed ging aan de integratie. Yeah. We zijn zelfs een van de eersten geweest die dat aan de orde hebben gesteld. Toen kreeg ik de wind van voren, van alle kanten. Dat ja, was al in jaren 1999. geleden. Ja, ja. We hebben steeds laten zien hoe het staat met de werkloosheidscijfers. Hoe het staat met de criminaliteitscijfers. Ook toen dat niet gewenst werd. Mhm. En nu hoort nu wordt het tot de goede toon om dat te doen. Maar we hebben het al heel lang laten zien. Ik had het er in het begin van deze uitzending al over recent ja. inderdaad nog uit een onderzoek van het SP ja. blijkt dat het niet goed gaat ja. eh, met integratie bijvoorbeeld ja. van nou ja, migranten in ons gaat, land. Goed, ja. Maar dan heeft ze toch een punt ook, met name ja, maar... ook als het over het aantal mensen gaat die uh, afhankelijk zijn van een uitkering. Ja, maar zij zei dat wij dat onder het tapijt schoffelden. Nou, met name dat laatste punt. Ja, maar dat is allemaal onzin, dat is gewoon helemaal niet zo. Daardoor wij gaat het niet het goed zien. met ons land, omdat er veel te veel mensen van een uitkering nee, moeten leven. Nee, dat beleven. is niet zo. Het uh, aantal is relatief beperkt. Het is vrij veel onder de, onder de etnische minderheden. Tegelijkertijd, dat laten we ook zien, zie je dat van de 18 tot 20-jarigen van de Turken, de Marokkanen en zo... 40 tot 45 procent inmiddels naar het hoger onderwijs doorstromen. Dat zijn de dingen die ook gezegd moeten worden. Mm -hmm. nou, dat de criminaliteitscijfers hoog zijn bij de jongens... dat Nog is steeds heel, een en, en blijvend hoog. ook. Ja, of dat blijft, dat weet je niet. Dat is natuurlijk allemaal in ontwikkeling. We praten over de tweede generatie dan. Nou ja, dat, dan, dat, hè? het blijkt in ieder geval tot nu toe... uit, uit uw eigen onderzoek zeker, wil ik maar zeggen... Zeker. dat het niet maar, verbetert. Maar het jawel, het, sommige dingen veranderen... Als het, wel het om het aandeel in de criminaliteit gaat. Nee, dat is ernstig. Maar ja. dat is natuurlijk ook met die generatie te maken. De tweede generatie is jong... Nou, dat zijn, criminaliteit is een zaak van jonge mannen. Hè? Tussen de 15 en de 25 is het hoogtepunt daarvan. En dat zie je dus ook heel sterk bij de etnische minderheden. Maar je hoopt natuurlijk dat dat, dat minder wordt. Natuurlijk. Precies, met name als het om de integratie gaat... Ja. dat naarmate mensen hier langer zijn... Ja. Eh, meer contact maken eh, en het beter gaat. Maar dat is dus niet zo. Ja, dat is te generalistisch gezegd. Voor een deel gaat het natuurlijk heel goed... en voor een deel gaat het dus niet goed. Nou, we laten beide dingen zien... We laten beide dingen zien. We hebben er ook op gewezen hoe hoog dat criminaliteitscijfer echt is, ja. ook cumulatief gezien. Over een periode van tien jaar. Hè, dat is ongeveer twee derde van de Marokkaanse jongens tussen de twaalf en de 22. minstens één keer echt met de politie in aanraking komt. En dat is niet vanwege geen achterlichtje hebben of zo. Hè. Dat en gaat ook niet van vanwege, de vanwege de sociale positie waar ze in uh, opkomen. Nee, groeien. want het verschilt per groep. Ja. Dus het is voor Turken veel lager bijvoorbeeld. Het is een veel, veel minder uh, expliciet cijfer. Mm -hmm. En je ziet het dan bij Surinamers en Antilliaan. Elke groep heeft een ander cijfer. Dus dat laat ook zien dat het niet simpelweg discriminatie is, bijvoorbeeld. Nee, maar wat, maar, maar wat mij dan ook, ook somber voor... stemt, is dat, dat, dat je ook uh, in uw onderzoek ziet dat juist degenen die beter geïntegreerd zijn, somberder zijn over ja. uh, de toekomst. Ja. Ja, die voelen zich vaak juist gediscrimineerd daardoor. Ze hebben goede opleidingen gehad, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Ze willen graag een goede baan hebben. En dan merken ze dat ze toch minder kansen hebben op diezelfde baan... met, hetzelfde, met dezelfde achtergrond, dezelfde scholing... en dezelfde beheersing van kwaliteiten... als autochtoon auto Nederlandse jongeren van dezelfde leeftijd. Ja. We hebben dat met acteurs he, zo'n 400 keer getest bij uitzendbureaus... Allemaal hetzelfde cv, alleen de naam was anders. Ze zagen er ook allemaal ongeveer hetzelfde uit... zoals jongeren van 4, 25 jaar. autochtonen als allochtone sollicitanten. Ja, ja, en dan merk je toch dat er verschil gemaakt wordt. Er was wel wat kritiek ook op het, op het onderzoek. Dat het toch niet helemaal... Altijd, hè? Ja. Ja, ja, in het geval dat je kunt het niet helemaal exact nadoen, zeggen mensen dan bijvoorbeeld. Nee, maar je, als je de verschillen ziet, dan is dat voldoende. Mm. Het, ja. Kijk, je doet het 400 keer met acteurs. Dat is heel veel, hoor, mm. op heel veel verschillende adressen. Het zegt voldoende. En dan kijk je, je wat er gebeurt er. En we doen het ook nog met schriftelijke sollicitaties. Dan blijkt dat het minder gediscrimineerd ja. wordt. Dus er wordt wel nou ja, dat zouden we dan ook wijzen gereden. dat het misschien niet uitmaakt. Dus als, als de mensen niet zien, dat ze niet discrimineren. Ja, dat doen ze ook wel maar minder. Nee, we hebben dat wel goed uitgezocht, hoor. Ja, ja het is, het, u, u geeft ook oplossingen aan, hè, in feite. Voor... Soms wel, als dat kan. Zoals? Nou, voor dit ja, bij probleem? Dat, nou, bij dit, dit zijn dingen waar je niet onmiddellijk een oplossing voor hebt. Wat je ziet, is dat bijvoorbeeld de uitzendbureaus als organisatie gezamenlijk zeggen: van ja, wij, moeten, wij hebben hier een verantwoordelijkheid. Het is duidelijk dat wij ook in opdracht vaak van onze opdrachtgevers ook moet het verschil maken tussen groepen. Dat willen we eigenlijk ja. niet. Maar, maar dus los van die uitzendroos is één ding... Maar, ja. maar voor het zo slecht gaan van die integratie... hoe kun je dat uh, aanpakken of verbeteren? We net, we hebben uh, Sadek Hatsjoui gehoord van Forum net... zij beginnen een tv-serie ja, over de gezagscrisis ja. in Nederland ja. bijvoorbeeld... Uh, andere middelen zegt u, waar moet je vooral op focussen om dit te verbeteren? Nou, de belangrijkste dingen zijn dus de zaken die we al 15 jaar geleden hebben aangegeven. Dat is onderwijs, dat blijft het allerbelangrijkste. En dat is natuurlijk de kans op werk, want dat is wel heel erg belangrijk. Een, belang een punt wat ook langzamerhand gepasseerd is, wat we ook zo'n 10 jaar geleden hebben aangegeven... is dat um, het weerhalen van de huwelijkspartners uit het land van herkomst van de ouders dat dat het proces ook weer achteruit zet. Want dat betekent weer mensen die weinig of geen opleiding hebben... die de Nederlandse taal niet spreken. Dat komt al steeds minder voor, maar men trouwt wel in eigen kring. Nederlanders dus Marokkanen, spreken. Nederlandse Marokkanen ja. trouwen met Nederlandse Marokkanen. Nederlandse Turken trouwen met Nederlandse Turken. Uh -huh. Maar niet met autochtone Nederlanders en ook niet met elkaar. Ze blijven in hun eigen groep. Hun eigen groep. Die taal is belangrijk. Kans ja. werk, zegt u, is ja. doorslaggevend. Ja. Ja. Uh, ook en dat is in nu in... dus een punt met de huidige werkloosheid. Ja, precies. En dat zijn zij verband... de eerste die daar last van hebben? Dus ik hebben. kom toch nog even terug... Vindt u het misschien ja. minder prettig? Heeft is -E namelijk ook een oplossing. Luister maar. Oh, kijk aan. Kost enorm omlaag zouden worden gebracht. Zouden men, werkgevers veel meer mensen in dienst nemen voor alle laagwaardige soorten arbeid. En het zou een heleboel migranten zouden op kansen bieden. En het zou zo goed zijn voor de Nederlandse samenleving. Omdat mensen daardoor ook weer contact met elkaar zouden maken. Zodat je niet altijd alleen maar in je eigen groep blijft zoals het SVP heeft uh, geconstateerd. Dus um, nou ja, ik zou heel graag willen dat het FVP het kabinet eens dus in die richting ging adviseren. Ja, dat was niet, niet helemaal goed te horen. Nee. Maar, maar ze begon dus met te zeggen dat de loonkosten ja, omlaag dat dacht ik gebracht nou. moeten ja. worden. Ja. En dat zou u eens een keer aan de regering moeten ja, dus adviseren. Ja, we hebben geen nieuw advies eerlijk gezegd. En het is ook niet een advies. Ook geen van... een goed advies vindt nee, u? het is in Nederland het is een lastig punt. Want het betekent in feite het minimumloon. Daar praat je eigenlijk mm -hmm. over. Nou, we hebben in Nederland een vrij hoog minimumloon... en we hebben hoge sociale lasten. Dat is absoluut duidelijk. Ja. Haar idee van doe het zoals in Amerika... betekent in feite dat je mensen veroordeelt... om dan twee of drie banen tegelijkertijd te gaan hebben... om nog een klein beetje een inkomen te kunnen halen. Maar ze komen misschien wel mm. aan het werk en hebben nu geen werk. Ja, maar dat is ook in Amerika helemaal niet waar. Ook daar heeft een heel groot deel van die bevolking geen werk. En is, er, lage lonen. en is werkloosheid echt een heel groot probleem op dit moment? Dat kom je elke keer bij elke nieuwe gegevens in Amerika... is het punt van hoge, staat de werkloosheid. De werkloosheid in Amerika is heel lang een stuk hoger geweest dan in Nederland. Ja. Dus dat is niet echt een oplossing. In heel Europa is het idee het loslaten van het minimumloon als basis, zou je kunnen zeggen, inkomen... om toch een klein beetje een fatsoenlijk bestaan te kunnen leiden... is eigenlijk nergens heeft dat de voorkeur gekregen. En dat gaat dus ook niet gebeuren. De sociale lasten zijn wel een hele grote zorg... omdat dat natuurlijk inderdaad de loonkosten omhoog drijft mm -hmm. in Nederland. Maar wij zijn ook in Europa gelukkig niet de hoogste. Zit in Duitsland, België, Frankrijk zitten duidelijk boven ons. En die uitkeringen ons. moet je wat doen. Ja, maar er is al heel veel aan gedaan en er wordt steeds meer aan gedaan. Kijk, de uitkeringen in Nederland onder de 65, dus voor de niet-gepensioneerden... worden steeds meer in de richting van de bijstand getrokken. In feite worden de verschillen tussen de uitkeringsregimes... Hè, dus dat is de werkloosheidswet, de bijstandswet en de, de arbeidsongeschiktheidswet... worden steeds meer naar elkaar toegetrokken. En je worden komt ook er steeds... sneller in ook in de bijstand Je komt er veel sneller in ja. en je komt er ook veel moeilijker uit. Dat is vaak ook het probleem. En je ziet ook dat er natuurlijk steeds meer afhankelijk gemaakt wordt... van hoe lang heb je eigenlijk gewerkt en hoeveel heb je gewerkt. Er zijn dus heel veel veranderingen op dat gebied al doorgevoerd... Dat is niet ons grootste probleem op dit moment. Het grootste probleem is de relatieve inflexibiliteit van de arbeidsmarkt... waarbij je dus steeds meer een tweedeling krijgt tussen degenen die vastwerk hebben... en degenen die het niet hebben. Dat zijn vooral jongeren en het ook niet meer krijgen. De ontslagbescherming en, aanpakken? Ja, dat is toch een van de dingen die het op dit moment toch echt aan nodig zijn. Want je ziet ook... Bij om andere ouderen, mensen aan het werk te helpen. Ja, maar ouderen bijvoorbeeld, die zeg maar boven de vijftig... als je dan je baan verliest, om welke reden dan ook bedrijf gaat failliet of er wordt ingekrompen, gereorganiseerd. Dan is het heel moeilijk om nog weer een baan te vinden. Ja, maar, maar het is ook heel makkelijk om die ouderen dan te ontslaan. Nee, dat is helemaal niet zo makkelijk. Als je die maar... ontslagbescherming aanpakt. Ja, maar als dat dus over de totale lijn gaat... betekent dat je eigenlijk dan de situatie krijgt... dat het ook minder griezelig wordt om mensen in dienst te nemen. Kijk, we hebben in Nederland 750.000 zelfstandigen zonder personeel... Dat lijkt heel mooi, dat zijn dan ondernemers. Dat ja. zijn ondernemers. Maar al die ondernemers zijn als het de dood... om als het goed gaat, en ze hebben goede jaren achter de rug gehad... nu niet, maar ze hebben goede jaren gehad... om mensen in dienst te nemen. Want dan is het meteen het gevoel, dan ga je failliet aan. Dat kost geld, je kunt ze niet meer kwijt. Dat is niet allemaal waar, maar die angst om, om dat, die verantwoordelijkheid je zit eraan te nemen, vast. Die nemen... zit eraan vast. Hm. En dat betekent in feite dat de groei... die juist uit dat soort kleine bedrijven zou moeten komen... niet tot stand komt. En dat is eigenlijk waar we, waar we voor moeten zorgen... Dat dus die flexibiliteit op die arbeidsmarkt, zowel voor, laat ik zeggen, in die contractensfeer... dat dat wat makkelijker gaat. Het is het, is het voornemen, uh, begrijp ik, van de, van de nieuwe regering. Uh, toch even terugkomend op die multiculturele samenleving. Want u zei terecht, al jaren geleden hebt u daar zelf ook ja. over geschreven... en gewaarschuwd voor de problemen. Uh, uh, toen meer dan nu, dat is nu minder nodig ook, om daarvoor te waarschuwen... Ja, het is anders. Je ziet natuurlijk aanpassingsproblemen. Een aantal van de problemen zijn minder sterk dan ze 15 of 20 jaar geleden waren. Tenminste of heeft Wil dit... Wilders het hele debat gekaapt? Voor een deel is dat ook zo. En je ziet nu hij minder dat thema uh, hanteert, dat het ook minder de aandacht krijgt. En, minder ja, centraal en gisteren, schaalt. geloof ik, zei hij nog in een interview dat het uh, zijn levensopdracht blijft om okay. de islam te bestrijden. Dus in die zin... En hij is nog steeds, of nog steeds opnieuw, de grootste weer in de peiling hè, met de PvdA. Ja. Nou ja. Dus, dus uh, ik wou maar zeggen, het blijft misschien toch meer een punt dan sommige mensen denken. Ik denk niet dat hij nu de grootste in de peilingen is vanwege het probleem niet? van de minderheden. Nee, dat heeft natuurlijk te maken met het regeerakkoord en de gevolgen die daaruit voortkomen. En dat heeft hij natuurlijk in april al zien aankomen. Toen was het eigenlijk al met aan de orde. over die maatregelen. Ja, dat er heel strenge maatregelen genomen zouden moeten worden. En daar wilde hij niet aan meedoen. En dat heeft hem meteen ook natuurlijk buiten het politieke. laat ik zeggen. Ja, buiten de relevantie gezet van het huidige kabinet. Hij heeft zijn eigen cordon sanitaire toen opgetrokken in ja. april. Als, als het om die islam gaat. want ook uit uw onderzoek. Uh, over de, de, de voortgang van de integratie en zo. blijkt dat bijvoorbeeld. Homoseksualiteit is nog altijd een moeilijk onderwerp, een groot, onderwerp. Ja, dat is een groot probleem ja. als het, als het ja. daarom gaat. Ja. He. Dat is nog steeds een barrière ja. voor veel mensen om, om makkelijker op te gaan in onze samenleving. Uh, u verdedigde in dit verband, dat viel me op, uh, bij de gelijke behandelingslezing uh, de weigerambtenaar. De ambtenaar die weigert ja. homoseksuelen te trouwen. Ja. Ja. Opmerkelijk voor een, een prominente homoseksueel als u ook bent. Ja. Waarom? Nou, omdat, omdat ik het helemaal niet relevant vind. Er zijn genoeg andere ambtenaren die het dan wel doen. Kijk, het gaat om het principe. Hè? U zegt dat de is, wet moet in, in uitvoeren. In de praktijk is het natuurlijk helemaal geen probleem. Maar het gaat toch ja. om het principe, inderdaad? U zegt nou, zelf... De vraag is of je het principe zover moet doordrijven. Dat is een van de interessante discussies die we nu krijgen. Die speelt het ook rond de zondagsrust en dat soort zaken. Uh, van het beeld van moet het ja. allemaal zo zijn dat het inderdaad van. daar hebben we niks mee te maken, dat is allemaal privésfeer. Of dat je ook zegt, is het relevant, is het belangrijk om daar veranderingen in aan te brengen? Of moet je zeggen, laat maar gaan, het gaat vanzelf sterft dat wel aan? Allemaal thema's overigens. Het, het, het bestrijden van die zondagsrust en ja. de weigerambtenaar... van uw eigen partij, D66. Ja, ja. Maar ik ben ook niet altijd in alles eens met mijn eigen partij. <laughs> Vooral hier dat, niet. Nou ja, ik maar vind... gaat het niet bij die ja, weigerer... de vrijheid van de een houdt ja. toch op waar die de ander iets wil verbieden? Ja, en dan moet je kijken... betekent het dat de ander niet zou kunnen trouwen? Nou, dat ja. betekent het dus helemaal niet. Maar dat vindt, die, vindt diegene wel, die weigerambtenaar? die, ja, die vindt dat, dat, dat homoseksuelen niet zouden moeten kunnen trouwen. Precies. Nou, dat hebben heel veel homoseksuelen ook ontzettend lang gevonden. Dat ze zelf niet moeten ja, kunnen trouwen. Ja, natuurlijk. Hele, hele, dat was tientallen jaren. Maar wat, dat, maar, natuurlijk, maar de dat houding, Daar gaat toch niet goed? Aan beginnen. Dat ze zelf dat nee, nemen, maar het eh? gaat erom, is het relevant? Is het, laat ik zeggen, het, is het een soort opportuniteitsbegintel... is het relevant genoeg om je daar zo druk over te maken? Ja, en dan kun je zeggen, principieel ja. Als je erkend wil worden, uh, als homoseksueel ja, wel, natuurlijk. pragmatisch denk je van, ach, wat maakt het uit. Uh, als je wilt trouwen, kan het altijd overal in Nederland. Mm. Het gaat om 2% van de huwelijken die er in Nederland gesloten worden. Maar waarom wordt. zou je huwelijksambtenaar worden... als je weigert een bepaalde categorie mensen te trouwen? goede vraag. Nou, dat, maar dan ben je, de meeste van die mensen waren het natuurlijk al. Huwelijksambtenaar. Ja, en dan kunnen ook weer anderen dat ook gaan doen. Kijk, je kunt het allemaal heel principieel doen. Dat, en daar ben ik ook best wel voor. Maar ik vind het ook wel goed om even te zeggen... is het de moeite waard? Is het echt de moeite waard om dat te doen? En dat is ook, een ook wel een goed polderen, principe. beetje polderen, een beetje pragmatisch. Ja, een beetje pragmatisch. Is dat dan. waar we het nog wel van moeten hebben nu? Kijk, we zijn een land waar altijd gepolderd is... al vanaf de 17e eeuw en ook daarvoor eigenlijk al... om te zorgen dat je het niet met elkaar... om het zo te zeggen het hoofd in elkaar inslaat. En dat je dus met elkaar een beetje tot een soort arrangement kunt komen... waarmee je kunt leven. Het staat heel erg onder druk, dat is. poldermodel. Er wordt van alle kanten, met name door de kiezer, geëist... voor duidelijke maatregelen, polarisatie. Oh ja, maar als wij de kiezer vragen... bent u het ermee eens dat er compromissen gesloten worden in de politiek? Zegt ja. hij, ja, dat is heel belangrijk, Toch dat wel, moet wel denk gebeuren. Ja? Als ik de vraag zou formuleren, vindt u dat de politiek in achterkamertjes gedaan moet worden, wat precies hetzelfde is... dan zeggen mensen natuurlijk nee, nee dat vinden we niet. Nee, maar wij zijn, wij zijn een land wat gebaseerd is op het principe leven en laten leven. Ruimte geven aan mensen die het anders willen doen... en niet te veel wat dat betreft te dwingen in een bepaalde richting. Hou dat in eer, En ik vind u. dat toch wel iets waarvan je moet zeggen... zolang het niet schade oplevert aan het individu... het levert misschien schade op aan het principe, maar ja. niet aan het individu... Waarom zou je het dan zo druk over maken? U bent nog zo'n drie maanden, hè, geloof ik, directeur ja. van het sociaal-cultureel plan. Bureau. U wilde vooral uh, de, de, ja, laten we zeggen, meningen beantwoorden met feiten, voordelen ja, bestrijden. Is dat een beetje gelukt, denkt u? Nou, we doen ons best. En uh, in ieder geval vind ik dat onze belangrijkste taak is... om te laten zien hoe het is wat de feiten zijn. He, dus dat betekent... en de feiten zijn nooit zo eenduidig. Het is nooit zo. Het gaat helemaal slecht met de integratie. Net zo min als het waar is dat het helemaal goed ja. gaat met maar de integratie. Maar kijk, die dus feiten... Want we horen het zien. ook bij Helene meest. die verwijt u dan dat u het verkeerde advies geeft Absoluut, en zo. Ja. Er werd ook wel gezegd... ja, u bent toch politiek bezig... want u vindt dan dat het ontslagrecht bijvoorbeeld moet versoepelen. U zei het net nog. Ja, dat zijn geen feiten, dat zijn meningen. Nou, ja, maar ook wel gebaseerd op informaties ook uit andere landen... wat wel werkt en wat niet werkt en zo. En voor een deel zal dat ook, ja, zo in zo'n gesprek geef je ook iets meer je eigen mening. Dat is natuurlijk wel zo. Dat staat ook niet zo letterlijk in de rapporten uiteraard. Hm. Maar er staan wel duidelijke gegevens in over wat wel werkt en wat niet werkt. In het is fijn gevallen. dat u zo direct gewoon helemaal uw eigen mening kunt geven. Hm. Op zich is dat wel leuk, maar het werk is, is, wel, het is wel een heel leuk instituut. Je gaat het wel missen? Zeer, zeer. Ja? Ja, Wie wordt de opvolger Dat weten we nog niet. Nee, de sollicitatieprocedure is aan de gang. Is is er iemand in Nederland die dat zou kunnen? Niet zo veelzijdig en breed als u? <laughs> ja, de, kijk, de, de traditie is een beetje bij de planbureaus... dat de nieuwe, nieuwe directeur van buiten afgehaald wordt uit de universiteiten. Dus een hoogleraar, een professor is uit de universiteiten. Um, en bij universiteiten is het specialisme, neemt hand over hand toe. Dus er zijn steeds meer mensen ja. hoog gespecialiseerd. Maar u hebt werkelijk overal verstand en van. En ik zeg altijd, van, ja, ja. Een nou, generalisme is ook een specialisme. En dat is dan mijn specialisme. Maar aan universiteiten hebben ze daar wat moeite mee. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben echt ook heel benieuwd wie het gaat worden. Bij wachten het zit we... niet in de commissie in ieder okay, geval. Dus okay. u ik gaat heb er niks niet over? Over uw nee, nee. Zo hoort het ook. Nee. Dank voor dit gesprek. Directeur nog steeds van het Sociaal Cultureel Planbureau Paul Snabel. Graag gedaan. We gaan in het volgende uur debatteren over straatmuzikanten. Er zijn mensen die daar heel erg veel last van hebben, maar Advisser vindt dat we die vooral in ere moeten houden. Maar we gaan eerst luisteren naar de Vrijdagmiddag Live bonus track. Op radio hoort hij die tot aan de reclame. Maar als u hem helemaal wil horen en zien, moet u snel naar onze website, want daar is hij in zijn geheel te zien en te horen. Vrijdagmiddag Mary Davis Jr. But a little rain may fall today okay. Het snelste half uurtje op Radio 1. Je heb daar zo gewoon helemaal nog totaal geen gevoel bij. Vanaf twee uur, de Tros Autoshow. Is dat een garantie voor succes? Nou. Petrolheads Carlo en Bas ontvangen Gadget Freak en elektrisch rijdenfan Vincent Evert. Carlo, waarom heb je zo'n hekel aan elektrische auto's? De rijimpressie is van de nieuwe Mazda 6. Nee, heb jij gedaan, hè? Dieter? ik heb er ook mee gereden. En natuurlijk het laatste autonieuws. Ja, het is best een aardig om te zien. De Tros Auto Show. Volgas richting het nieuwe jaar. Volgas, Ja, maar, het kan niet. Morgen om 2 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op.